Juris Joeri met het NOS-journaal. Een voorstad van New York weert vanaf vandaag kinderen... die niet zijn ingeënt tegen mazelen. Ze mogen scholen, kerken en winkelcentra niet in. Vanwege een uitbraak van de mazelen is de noodtoestand uitgeroepen. Ook in andere Amerikaanse staten zijn uitbraken. Vooral in ultra-orthodox-Joodse gezinnen... waar kinderen niet worden ingeënt, komen mazelen voor. Een ondernemer uit Nieuwbuinen in Drenthe trekt zich terug uit een Gronings windmolenproject omdat hij bedreigd is. Volgens het Dagblad van het Noorden heeft hij een brief gekregen waarin staat dat zijn bedrijf niet meer levensvatbaar is als hij zijn windmolenactiviteiten niet binnen een week stopt. Volgens de politie hebben mogelijk meer bedrijven een dreigbrief ontvangen. De schade bij banken door phishing is het afgelopen jaar bijna verviervoudigd. Volgens de branchevereniging voor het betalingsverkeer liep de schade op van 1 miljoen euro in 2017 naar bijna 4 miljoen vorig jaar. Fraudeurs weten steeds beter hoe ze het vertrouwen van hun slachtoffers moeten winnen. En ze gebruiken niet alleen e-mails, maar ook steeds vaker WhatsApp, sms'jes, Facebook en Instagram. Bij ruzies of geweld op straat grijpen omstanders wel degelijk in... Volgens de Volkskrant is dat een conclusie uit onderzoek... van het Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en Rechtshandhaving. De onderzoekers bekeken beelden van bewakingscamera's in meerdere steden. Psycholoog, psychologen denken altijd dat omstanders bij ruzie passief toekijken... maar dat beeld klopt dus niet. En om te voorkomen dat de wilde wasbeer zich definitief vestigt in Limburg... gaat de provincie de roofdieren afschieten. Dat gebeurt op advies van faunabeheerders, meldt 1 Limburg. Het zou gaan om 50 tot 100 wasberen. Ze richten schade aan in tuinen en aan de landbouw. En ze kunnen een schadelijke parasiet bij zich dragen. Het weer bewolkt, ook wat zon. In het noordoosten en oosten kan wel wat regen vallen. Het wordt vanmiddag 10 tot 13 graden. Morgen en vrijdag rustig, droog en af en toe zon. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB.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 Doe eens lief, dankjewel. Namens de patiënten en sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. -M. Met nu de Watertoren. Summer nights All the As we drown in we collide in plain sight Yeah, I know we'll be alright And we come alive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 my bed hey! sleeping in my bed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 So why aren't you here? Why Me van ZFM. I'm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 Ben zo.